9 uur 9 Door Almegens met het NOS-journaal. Opnieuw waren er vannacht beschietingen over en weer tussen Israël en Palestijnen in de Gazastrook. Bij een Israëlisch bombardement op het gebouw van de geheime dienst van Hamas zijn zeven doden gevallen. Ook zouden er nog mensen onder het puin liggen. Hamas heeft naar eigen zeggen opnieuw raketten afgevuurd op Israël. In steden in Zuid-Israël ging vannacht het luchtalarm af. In twee steden niet ver van de Gazastrook... Richten raketten aanzienlijke schade aan. Er zijn geen berichten over Israëlische doden of gewonden. Tussen de 60.000 en 75.000 Nederlanders... staan met langdurige coronaklachten onder behandeling van een fysiotherapeut. Hun aantal is sinds begin dit jaar ruim verdubbeld, meldt het AD. De beroepsvereniging is beduust en zegt dat hieruit blijkt... dat de zorg voor coronapatiënten verplaatst naar de eerste lijn... en naar de fysiotherapie in het bijzonder. De klachten variëren van ademhalingsproblemen, over vermoeidheid en verlies van spiermassa tot psychische problemen. Van een aantal landen en gebieden is het reisadvies veranderd... meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Voor onder meer Portugal, Curaçao, Ierland en de Balearen geldt nu code geel. Dat betekent dat reizen naar deze plekken niet langer sterk worden afgeraden. Buitenlandse Zaken benadrukt dat het niet zo is... dat reizigers uit Nederland in deze landen en gebieden geen enkel risico lopen... Mensen moeten goed op de hoogte blijven van de plaatselijke corona-ontwikkelingen, stelt het ministerie. In Groningen is kort na middernacht een schip tegen de Gerrit Krolbrug over het Van Starkenborg kanaal gevaren. De schade door de aanvaring is groot. Zo staat het brugdek schuin en is een deel van de brug zelf beschadigd. De politie heeft de brug in Groningen afgezet. Het weer is nog droog. In het Noordoosten kans op mist. Later volgen er buien vanuit het zuiden. In het binnenland is daarbij onweer en hagel mogelijk. Voor de buien uit wordt het zo'n 15 graden. En ook morgen is het wisselvallig met buien. Een temperaturen van 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het verkeer op de snelwegen prima door... maar tussen Utrecht en Hilversum rijden geen treinen. Dat komt door een kapot spoor, duurt waarschijnlijk nog de hele dag... en rijden inmiddels wel bussen. Tot zover de verkeersinformatie.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 Danvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu. Toebak leeft. Jazeker, Toebak leeft. Alles is iedere keer weer hetzelfde. Bij Toebak, Bij Toebak leeft. Bij ZFM. Zeker, dat heb je al met oude mensen die doen altijd hetzelfde. Vast in de structuur en dat vinden we heerlijk. Doe maar even een goud van plaatje hier. Straks de is bericht en de geschiedenis van 15 mei. Meer back en get away. Het fijn alweer. komt vaak ook door de partij die erin zit. Ik vul de borst. Hij uh, speelt niet de barst, hij speelt van de gitaar. Back, back Hansen heet hij. En dat heet uh, Gamma Ray. En uh, man heeft weer uh, plaatjes gemaakt over gamma trails. Ja, precies. Gamma trails in de lucht. Ja. Weet je, chemicaliën die over ons uit worden gestrooid. En natuurlijk ook, dit gaat weer over uh, uh, uh, gamma stralen. Die natuurlijk uh, slecht zijn voor, uh, voor je gezondheid. En uh, dat nou, uh, leidt onder andere. Leidt hij ons land. Uh, het is natuurlijk weer allerlei apocalyptische dingen. Zoals uh, de, de ijskappen <Klacht> smelten. En er gaan allerlei heftige dingen gebeuren in de wereld. Was dit prins? Nee, Prins, nee, dat denk maar ik. Die niet. was ook van die chemtrails. Ja, die was ook van de chemtrails. Dat ja. klopt. Uh, daarom. Was, ja. Ik denk, ik hoorde de Prins er niet in. Maar nee. <laughs> dan zat ik ondertussen te kijken naar de dag van vandaag. Maar nee. ik had zo van. Oké, okay, dat was. Dit uh, was back. Ja, uh. Prins was ook van de Trails. Ja, dat geloof uh, het ook in hè. Dat had ooit verteld dat hij zich, Ja, dan nou waren we met z'n allen buiten aan het spelen. En één keer kregen we ruzie. En ik keek omhoog. Oh ja hoor, zie je? Zie je nou wel, ze zijn weer met die chemicaliën bezig. Want ja, daar hadden we allemaal als een snoepje gehad, dus ze hadden allemaal suikervergiftiging. Dat schijnt onzin te zijn. Dat is een broodje vooral, hè? Dat de is suiker. De, dat je daar suiker druk van wordt? Ja, dat je daar hyper van wordt. Dat schijnt nou, je, je hoort het bij kinderen toch vaak? Ja, dat komt een beetje dooddoener. Dat is niet allemaal waar. Goed, hé, hey, uh, sorry. tweede gedrag is niet in het programma. Waar is ja. de structuur? De structuur! Ja. Nou, ik, uh, ik denk dat er komt een uh, in het verleden... Wat gebeurde er ja, door de jaren de heen. heen? Goed, wat gebeurde er door de jaren heen? Het is vandaag 15 mei in 2011. In Spanje breken uh, een week voor de lokale verkiezingen grote straatprotesten uit... Uh, het, gaat, het is sociaal daar slecht. Economische, politieke misstanden. Kapitalisme via het hoogteit moet aangepakt worden. Het noemen ze de Vijf Mee-beweging. Het begint in één stad en uiteindelijk uh, strijdt het zich uit over vijftig Spaanse steden... waar allemaal demonstraties uh, uh, plaatsvinden. En, uh, het moet, ze willen meer transparantie... En ze weten nog steeds meer dat uh, de politici ten nieste staan van de bank en van de financiële wereld. En dat de politiek eigenlijk een beetje luistert wat het grote geld wil. En dat is niet helemaal de bedoeling. Ze zijn geïnspireerd, onder andere de Occupine. Uh, weet je, de Occupine-beweging uh, die eerder dat jaar ook uh, allerlei demonstraties deed op het uh, Takierplein. Is ook een demonstratie geweest op de Arabische Lente. En uh, de Vijf mei beweging dacht ik, wij gaan nu ook aan de gang in Spanje. En dat is toen uh, wel even een tijdje groot geweest. Movimiento Kenzie M. Dat klinkt wel mooi. De Dignados. Ja. Klinkt, klinkt wel heel mooi. In 2011, was dat. Ja. In uh, 50, 501, 1501, dat is dus precies 520 jaar geleden vandaag... drukte Ottaviano Petrucci in Venetië het eerste muziekboek. Oh. Ja, dat vind ik toch wel heel belangrijk. Want ja. muziek brengt toch... Uh, waar, waar zijn wij hier per slotverrekening mee bezig? Ja. En uh, dus toen uh, was de muziekdrukkunst... Uh, Ontdekt. En het mooie was, ik heb ooit een uh, film gezien. En uh, toen bleek dus dat die mensen, die, die, dat je zo'n rolletje had... dat je die lijntjes dan zo kon trekken over papier. Waardoor je die notenbalkjes kon maken. Oké. Okay. En dat doen ze dus maar met zo'n raderrolletje. Zo Leuk, hè? Oké. Okay. Nou, nou, ik waren... heb er niet helemaal beeld bij, maar... Nee, oh. nee. Nou. muzieknoten. No ja, nou, de noten worden op een notenbalk gedaan. Dat zijn dan vijf streepjes onder elkaar. Ja, klopt, jij. Ja. Dan kan je dus zeggen, je hebt de G-sleutel, die G is de tweede streepje. Klopt, ja. Maar die, die werden dan vroeger, werden die uh, streepjes dan gewoon getrokken met de hand. een okay. soort uh, radertje waarmee je, bijvoorbeeld als je een, uh, een uh, hoe zeg je het nou een patroon uitrolt van een jurk, dat doe je ook met zo'n radertje. Maar dat is er maar één. Ja. Er zijn er vijf naast elkaar. En dan kan je zo... Uh... Oh, oké, okay, die meneer. Dat ja. beetje, uh, ik snap het een beetje... Goed Gewoon, uitgelegd u? Goed, uh, goed... <laughs> hulpmiddel. Ah. In 2006, het staat er echt bij, in Engeland verschijnt het debuutalbum van The Rock'n'Tours. Tours. En The Rock'n'Tours, Tours, je van dit? Friends, king. Steady As You Goes. zonder het wereldnieuws. Ik, denk, ik moet ik toch even noemen. En het is natuurlijk Jack White die erin zit. En onder andere Brandon Benson. Maar Jack White is natuurlijk wel een van de beste gitaristen ter wereld. Later heeft hij ook nog deze part gemaakt. Het is echt. Jack White, waar ken je nog meer van? Nou, wat dacht je van dit? De White Stripes. De man heet eigenlijk helemaal geen Jack White. Hij heet John Anthony Gillis. John Black. Ja, dat is een Jack Black namelijk. John Anthony Killens, hoe kom je dan aan de naam uh, Jack White? Hij is ooit getrouwd geweest met Meg Ryan van de White Stripes. Ja. Meg Ryan, die actrice, hè? Nee, Meg oh. Ryan, dat is een, uh, giet, een, een drumster, is dat. En daar is hij mee getrouwd geweest. En dan neem je als man neem je de vrouw naam aan. He? Nou goed, op een of andere manier heeft hij zichzelf dat was de hij naam moest winnen, Jack White. Uh, zoiets, denk ik. <kwijnt> en uiteindelijk heeft hij uh, muziek gemaakt met onder andere White Stripes. Maar ook, zeg maar, met... Uh, met deze uh, uh, rock'n'tours. En zelf heeft hij ook nog soloplaten gemaakt. Dit is misschien nog wel het, het mooiste. Lazaretto. diepjes in uh, Jack White, zou ik zeggen. Wat er meer? Vandaag is het uh, in Oostenrijk uh, onafhankelijkheidsdag. En het grappige is dat ik denk van nou, ja oké, okay, bijzonder. Maar Oostenrijk haar krijgt dus de soevereiniteit na bezetting. Eerst door de nazi's in 1938. En daarna de geallieerden... En dat heeft dus geduurd tot 1955. Dus tien jaar lang hebben de geallieerden hebben daar de scepter gezwaaid. In dat wist land? ik niet. In welk land was dat? Oostenrijk. Oostenrijk? Nee. nee. heb gelijk. Dus dat vond ik heel bijzonder. En uh, vandaar dus dat het altijd op 15 mei in Oostenrijk dus een onafhankelijkheidsdag is. Okay. Dat kan me voorstellen. Dat kan me voorstellen. van ja. 38 tot 55, 18 jaar lang, ja. 17 jaar lang, maar, je dan... Uh, maar er onder... kwam, kwam iemand belangrijk uit Oostenrijk, geloof ik. Dat is toch iets? Ja, dat is wel een begin geweest wel, uh, van de oorlog. Dat is iemand iemand. Ja, Bijvoorbeeld Bismarck Marik. of zo? Of iets van, Wie? Iets van Bismarck of zo? Iets uh, Zo'n Bi naam? Bismarck. Nou goed, in 1940, als je het toch over de oorlog hebt. Ja, de Tweede Wereldoorlog, uh, 15 mei, uh, capituleert Nederland. Ja, maar een paar dagen zijn ze actief geweest. En uh, dat werd getekend. Die, nou, bij de meestal teken je de vrede, maar je tekent ook dus de wapens. Noem je dat de overgave? En Rijsoord, gemeente Ridderkerk. Henry Winkelman tekent daar in een oud schoolgebouw uh, de overgave. En uh, goed, de invasie was op 10 mei. En dus op 5 mei gaven we ons over. Winkelman uh, was toen in Warsenaar. En voor gevaar van eigen leven is hij toen naar Den Haag gereden. Duitsers vlogen al over, parasitisten kwamen naar beneden. Hij kwam uit aan in Den Haag en toen hebben ze uiteindelijk het dus doeltje erbij neergegooid. Dus ze hadden nog wel een klein beetje gestreden, maar ze kwamen erachter dat het, de krijgsmacht in Nederland niet zo erg sterk meer was. Nee. Nee, ze vielen toch een beetje tegen Frankrijk kwam ook te laat, ze kon niet aansluiten. Heel veel bruggen waren al bezet. En Dordrecht, Rotterdam en Moerdijk, Moerdijk. Dus uiteindelijk ja. En dat kwam de dag nadat Rotterdam gebombardeerd was. Hè. Het was 14 mei. Ja. Dus hij had zoiets van, ik gooi het belletje meneer. Het ging heel voor, snel toen Voordat meneer. ze heel veel dingen nog gaan bombarderen. Ik uh, ben er even klaar mee. Maar die dag uh, was het ook van, uh, dat, uh, dat ze gelijk doortrokken naar Noord-Frankrijk, hè? Ja, klopt. In Frankrijk dus, uh, wat, uh, zijn ze ook uh, ja, wat, uh, zeer actief. Die status dus, dat is wel mooi zo hier op die Wikipedia. Van, ze bezetten Amsterdam en gelijk was dat gebeurd eigenlijk. Hè? Daarna ja. weer je capitulatie, maar ook gelijk de inval in Noord-Frankrijk. Dus ze hebben echt enorme legermachten uh, ingezet om dat allemaal te regelen. Goed, dat is echt niet normaal. Ja. En dan had ik ook nog een verhaal ja? dat er in 2016, vijf jaar geleden, won Max Verstappen voor de allereerste keer de Grand Prix Formule 1 in Spanje. 18 jaar, de jongste winnaar ooit. Nou, ik mm, weet ja. nog wel. Van uh, yo, yo, fucking yo. Die enige oh, ja. ja. Ja, precies. Die was laatst nog ja. op tv. Was fucking dan. unbelievable, Dat ja, ja, Ik vond het ja, ja. heel drollig als je het nog een keer hoort. Ja. Ik, moet dus, ik moet het weer eens opsnoren, want ja. ik heb het al erg staan. 1928, ja, Mickey Mouse heeft zijn eerste optreden in de tekenfilm Plain Crazy. Dat is van Walt Disney en Ub Iwerks. Uh, en die, uh, dat is zonder geluid nog. Het was van een selecte uh, publiek, werd het getoond. Halfjaartje later kwam natuurlijk de bekende Steamboat. Dat was namelijk wel met geluid. Een synchroon luid. geluid er zelfs bij. Van Walt Disney. Dat is dit. Dat was dus uh, Mickey Mouse. In 1928 kwam hij helemaal op het netvlies van iedereen. Ik, ik denk ook dat iedereen dit stukje muziek kent. Ja, klopt. Ja, ja klopt. Uh, Mickey Paus. Uh, goed, nou, het is over even geschiedenis. Dat gebeurt door de jaren heen. Het is fucking unbelievable. <lacht> Dan gaan we nu een, een stukje muziek yo, oh, yo, yo, fucking, fucking. Zo, het was het ook, Nou, sorry voor al dat schelde hier. Kan natuurlijk allemaal niet dat het zaterdagmorgen. Wees blij dat het geen zondag is. Goed, straks de, de verjaardagen. Weer eerst hier Marta Gunn. No one needs to know. If I'm falling into pieces I'm too proud to let it show Kijk dit hoor, echt wat een fijne plaat. Yo hey, yo hey, yo ho, yo fucking al, wat bizar. Ja, echt knulligheid en top, maar goed, wel leuk. Wat een emotie ook allemaal weer. Wie ja. weet, dit jaar gaat het weer, gaat het weer ja. voor elkaar krijgen dus deze. vijf jaar verder. Dus, ja, zeker ja, ik dan, vijf jaar verder, goed. Ja, dus hij is 23 hè. En, dan, uh, en dan al appartement in Mila, of nee, hoe heet het, Monaco en uh, ja. die gast die is wel binnen. En dat omdat je rondjes draait. Goed, maakt mij uit. Ja. ja, precies. Dan ga ik even naar de verjaardag. Wie is de jarig? Eén van diegenen die jarig is. Hij wordt vandaag 73. Het begon met hem allemaal met, uh, met dit. Yes! Heb ik het over Brian Ferry? Nee, die andere Brian. Brian Eno wordt vandaag 73. Hij begon met de glam rock band Roxy Music. Hij speelde de saxofoon, hij speelde de gitaar. Hij was eigenlijk een beetje de buitenaardse wezen in de band... Dit maakte hij ook. Je speelt hij dan weer op een klarinet. De dus man kan echt zoveel dingen bespelen. Uiteindelijk is hij een hele andere soort muziek gemaakt. Hij heeft bijvoorbeeld uh, dit ook gemaakt. Ja, oh, het? Hoort bij een onderwaterfilm? Ja, zoiets denk ik. Ambient. Hij schijnt toch een beetje te ontdekken te zijn van Ambient. Hij is ooit heel ziek geweest. En toen lag hij op bed. En dan heeft een vriend van hem. Zet wat muziek aan. En toen hoorde hij de straatgeluiden daar doorheen. Toen dacht hij. Hé, hey, dat bij elkaar is wel gerust. Toen is hij dit hele soort muziek aan het maken geweest. Hij heeft ook heel hele andere muziek gemaakt. Hij heeft ook dit gemaakt, hè. Miss Severievo. hij gemaakt met U2. En Pavarotti natuurlijk. Dus hij heeft ook heel veel hits gemaakt. En dan wil je dit ook nog even horen, natuurlijk, hè. Ja. In het begin kreeg je dat kippenvel van Nu is het eraf. Dat lukt niet meer bij mij. Maar goed, dus Brian Eno doet heel veel in de muziekwereld. Hij wordt vandaag leuk, 73. Leuk, leuk. Hij heeft ooit nog een brief geschreven over het feit dat het Songfestival niet in Israël kan plaatsvinden. omdat er nog steeds geen plek is voor de Palestijnen. Ja. Oh, dat okay. is ook zeer actueel. Maar goed, nog anders. Wie is een jarig? Eddie Arnold. Ik weet niet of je daar iets van hebt, maar. Yes, zeker. Hij was dat voorbeeld van Elvis Presley, Ray Charles. en, en, en allemaal andere. Bekende zangers. Het grappige is, toen ik het lastig. Charlie Lewis. Ja, toen dacht ik bij mezelf. Uh, oh, die is vast wel. Um, dat is wel een beetje een, een zanger met een scherp randje, weet je? Al rock roll. Toen luisterde ik, dacht ik. Toen dacht ik. Elvis. Gewaar, joh. Nee, maar hij was ook van dat nummer. Please release me, let me go. Ja. En nou. dat heeft Engelbert humperdinck hand groot okay, gemaakt. Nou. Die ken je toch wel? Please ja. release me. Ik zat echt net te luisteren met verbazing. Ik denk, Elvis was hier een friend van? Dit is het oude vrouwenmuziek, dit. Ja, maar in die tijd waren het jonge vrouwen die, die, die waren als ja. machten. Ja, precies. Met dan deze denk, muziek. En, en dat wilde Elvis. Elvis het ook. Ja, precies. Vooral dit, nou, dit stukje vond ik wel echt wel leuk van Eddie Arnold. Kitterend. Maar echt? dat Please Release Me, ja? dat is wel wat, wat, wat sneller. Ja, dat is wel waard. Dat is dus, uh, waard. Dat Goed, Eddie uh, Arnold hij is overleden alweer een tijdje geleden. Ja, ook. hij is uh, Oud geworden. net geen negentig geworden. Nee, echt Het echt tien dagen. Z nee, uh, 86 miljoen platen verkocht. Ja. Oh, wat een volk. Ja, het was gewoon een, een rockster in die tijd. Maar hij rokte alleen nog niet zo. Nee, je <laughs> kon geen rock. <laughs> Wie vandaag ook jarig is, uh, is Leni Kazan. Het is geen familie van de goochelaar. Hans uh, Kazan. Maar uh, zij is van 1940. Maar zij was uh, vroeger dan de understudy van Barbara Streisand in Funny Girl. Maar Streisand kreeg toen een beetje last van de keel. <lacht> een beetje niet helemaal goed. Ze yeah. heeft haar 18 maanden vervangen. Zo. Maar zes naderhand is dus ook wel uh, Tent and Frida geweest in The Nanny. Was het, dan ook. het was gewoon echt zo'n uh, leuke leuk vrouw. Ook, uh, ze werd vaker dus ook genomen omdat zij zo'n... Uh, zij had dus uh, de, de, de, de swing, ze zat voor de com comedy altijd. Oh ja. Ze had een heel komisch talent. Ze ja. heeft heel veel film gespeeld. En uh, ze heeft zelfs in de Playboy gestaan. En als je er ziet, herken je, ze heeft ook inderdaad een zuidstraling. uitstraling. Maar ze was inderdaad een dochter van de Aschenazische uh, Joodse vader. Oké, okay. oké. Okay. Goed. Vandaag uh, wordt hij uh, 68. Ja. Ik uh, draai dit een tijdje. De keukentafel op de, op de Mac. En het is best leuk, maar na drie minuten word je er een beetje zat van. Het grappige is, vroeger kon ik dit echt urenlang aanhoren. Ik vond dit zo mystiek altijd. Ja, je moet erbij blowen. Ja, oh, dat is het denk dan ik. Dan. Mike Oldfield maakte dit in de jaren zeventig. Tubul bells. Hij wordt vandaag uh, 68. Uh, bijzonder. Niemand wilde dit uitbrengen. Toen dacht uh, Richard Branson... Oh, ik heb een beginnend platenmaatschappijtje. Laat ik het uitbrengen. heeft er heel veel geld aan verdiend. Het mag is wel dat uh, Mark Oldfield deze plaat heel snel moest opnemen... Hij had weinig studiotijd... waardoor er, als je de plaat goed luistert, valse tonen kunnen horen. Later heeft hij het nog een keer opnieuw uitgebracht... in een goede versie. Oh, okay. Later heeft hij nog eens verteld dat het contact met Richard Branson... de plaat niet altijd even soepel ging. Dat dat niet echt een hele leuke mm. man was. Maar goed, hij heeft er wel kansen gegeven. Het mof is dat uh, deze tubule bells heel vaak is gebruikt... bij onder andere Basti en Adriaan, ja, maar dat ja. geeft ook een beetje suspense aan. Hè? Weet ja. je, uh, ja. En de exorcist ook nog. Uh, goed. Uh, Vandaag is ook jarig Job Pannenkoek. Job met een P. Maar uh, wie, je, wie is dat? Maar hij was een Nederlandse regisseur. En hij maakte heel veel televisieprogramma's. En, wat ik ook grappig vind... Hij is dus de vader van Pieter Pannenkoek. Dat Peter Pannenkoek, ja. Of, uh, Peter, of uh, Peter. Peter, Pieter, Pieter, denk ik. Ja. Het, ja. Maar uh, die man is dus echt jong overleden. Dus uh, Peter Pannenkoek, die, die, die was 19 of zo dat hij overleed. Maar hij heeft dus echt... Uh, uh, liedjeszanger was hij in samenwerking met Ramses bouwden Boudewijn de Groot, Louis van Dijk. Hij uh, was vaste regisseur van het Simplistisch Verbond. Hij uh, regisseerde ook televisieuitzendingen van uh, de shows van Zet Gaikema, Johnny Kraaikamp, Ruik de Gooi, Joep Hek, Theo Maassen. En uh, hij heeft ook zelfs opgetreden, dat vind ik dan wel weer leuk, met Ellie en Rickert Zuiderveld op, uh, in Amsterdam. En, uh, hij, en hij had ook, hier staat ook nog iets van, niemand had toen pas het Cabaret de Onbekende gewonnen. Ellie Niemann. Dus blijkbaar heeft hij daar ook iets mee gedaan. Oké. Okay. Ja, dus, ja uh, leuk. Ja, bijzonder. Ja. Uh, vandaag uh, wordt hij... Uh, even kijken hoe aanzienig geworden is. Nico Dijkshoorn wordt, uh, is vandaag jarig. De man natuurlijk uh, van de, de Wereld Draait Door. Ik weet nog wel dat hij voor het eerst daar kwam en zo'n dichtbundel werd gepresenteerd. Onder de naam P. Kauwers en die zijn nu gebundeld onder de titel Daar schik Je Toch Van... de eerste duizend gedichten van Nico Dijkshoorn. Is het dan gaan zitten en inderdaad 30 gedichtjes schud je uit je mond? Ja, ik, ik heb nooit iets voorbereid. Gedicht heet Dode meeuw op strand. Ja, oh, echt uitsloven van? met bochten en zo en daar liggen we dan. Dat was ook eigenlijk het beste gedicht wat hij ooit gemaakt had. Dat, die, die over die meeuw, nog één keer? Gedicht heet Dode meeuw op strand. Ja, uitsloven met bochten en zo, en daar liggen we dan. Ik vond echt de droogheid een top gewoon. Nico Dijkstra, hij is vandaag jarig. Ik heb hem ook zien optreden op de die, gitaar is hij misschien nog wel beter. We kan niemand spelen, zeg, echt ongelooflijk. Ja, het is echt leuk. En dan, dat vind ik wel stoer. Hij speelt gitaar en daarna hij zegt hij: jongens, even stil allemaal. Hele zaal, ik ga met een gedicht doen. Moest je die hele zaal weer stilkrijgen... dan deed hij een gedicht, of twee of drie gedichten... over Lou Reed, waar hij dan contact mee had... als hij naar Nederland kwam. En dan ging hij weer spelen, gedicht, spelen... en elke keer moest je die zaal krijgen. Ik, ik vind het een bijzonder man, deze Nico horen. Maar goed, nou, uh, nog meer? Ja, nog, ja, Jonathan Richmond is jarig. Hij is van 1951. En hij is bekend geworden eigenlijk door de Egyptian Reggae ik ken je toch wel, dat is een muzikale plaat. En uh, dat is samen met de, de Modern Lovers, dat was dan zijn groep. Ja? En uh, als je dat uh, liedje dat hoort, dan uh, weet je het gelijk. Oké, okay. nou, ik uh, zeg maar even niks. Ik wil nog één iemand noemen. Twingy Lopers wordt vandaag jaar. Een uh, Twingy Lopers, jawel. Oh, mijn god. Zeker, iets bekend van dit. Hij is vorig jaar overleden. Toen was hij 84. Hij is uh, ja, een van de eerste slachtoffers van het coronavirus. Wat um, de DAS heeft opgedaan. Uh, op zelf... Uh, even kijken hoor. Uh, even kijken hoor. In eerste plaats in 25 landen. En hij was in de eerste editie van Tijd voor Teenagers. In 1963. Heeft hij nog meer gemaakt dan uh, dit uh, I Have Had A Hammer? Jazeker dit. Oh nee, sorry. Nu haal ik ze even door elkaar. Uh, was ik weer. Uh, uh, Waar is hij nou? Ik had er nog eentje. nog well, een If This Land is Your Land. Dat was namelijk ook van oh, hem. Oh ja, ja. Dat was ook nog een bladzijde. This, this, ja, this Land is Your Land. Ja, precies. Hij heeft land. tot hoge leeftijd nog opgetreden. In 2013 was hij nog uh, in Nederland in de Vrijthof. Uh, en toen heeft hij met André Rieu heeft hij opgetreden. Hij heeft zelfs ook nog uh, een Ben Fietconcert gedaan voor het Tsunami slachtoffers doen. Oh, Oké, okay. okay, nou, zover de verjaardagen. Ja. Dan hebben wij straks de uh, Zandvoortse bericht alweer, want het is er en alweer zo ver. En de uh, landenkeuze ook. Want oh ja, laten we een keer doen. Ik heb en dit zijn verjaardagen die nog niet vernoemd zijn. Oké. Okay. Spannend. Jazeker. Dit is maar eens even lekker een lekker oud plaatje. Van Athletes, Superhuman Dads. En human touch, dat is wat we willen. Het menselijke contact moet weer terugkomen. Nee, doe er maar niets. Nee. Ja, eerst die kinderen moeten allemaal nog een prikje krijgen. Die worden toch niet ziek. En maar dan we kunnen ze het niet meer. We, we doen, doen we er nooit doen meer, doen meer met, met de, de oud nieuw. Maar nou, goed, nee, ik, uh, we hebben het net al over gehad natuurlijk. Dat kinderen, moet die nou gevaccineerd worden of niet? Want die kunnen het wel overdragen of niet overdragen. Nou, ik weet het allemaal niet. goed, er komen denk, binnenkort denk wel een virologen die zich over buigen. Nee, ik denk gewoon niet. Nee, ze moeten dus niet. Ze krijgen ook nooit de griepprikken en dat soort dingen? Nee. En nee. dan uh, denk ik van ja. Sommige nee. landen krijgen iedereen de griepprik, maar... Uh... Nou, ik, ik, ik spreek toch wel een aantal oudjes die toch wel flink last hebben van die griepprik. Die toch uiteindelijk zeg maar een hele blauwe arm krijgen. Of echt een, echt een, een gedeelte van 10, 20 centimeter last hebben op een arm. je dus denkt van nou, ik blijf wel binnen. Die griepprik hoeft voor mij niet. Ja, dit bedoelde je geloof ik. Ja. Het ja, is ja, een prima al. als achtergrond trouwens. Ja, zeker. Iets zachter en dan ja. kunnen we gewoon doorpraten. Dat ging over Jonathan Richmond, die ook vandaag jarig is... En deze, dit nummer heeft gewoon tien weken in de hitparade gezeten, Hoogste plek twee. Dat vind ik toch wel... Uh... Ik werd er allemaal gek van van deze plaat. ja. Maar op een gegeven moment gingen we het ook wel naar Met z'n allen op de schommel. Ja, het is een leuke achtergrondmuziek. Ik zal hem op de lijst zetten van Achtergrondmuzieken. Ja, goed, is uh, Achtergrondmuziek. Goed. Uh, het is tijd voor de stand gesprek dames en is heren. zeker? Ja, laten we het maar even doen. Ja. Dus uh, nou, begin jij maar. Ik uh, moet even uh, alles nog even op rij zetten. Ja, moet je ja. alles op rij zetten? Nou, er zijn weer, weer parachuiten vanaf, uh, vanaf de Watertoren deze keer gesprongen. Ik zei, die gasten moeten ze gewoon ja. aanpakken. Rond half tien, vlak voor het donker, het sprongen drie wagenhalsen na elkaar vanaf de Watertoren. Maar hoe komen ze erin? Dat vraag ik me wel af. Ja. Het is al de tweede keer in korte tijd. Want circa drie weken geleden sprong ook al een vrouw met de parachute vanaf het Palace Hotel. Het is niet te hopen dat het een trend gaat worden, want de kans dat het een keer fout gaat. Dat ligt natuurlijk op de loer. Ja, het is groter dan dat je corona krijgt uh, uh, uh, en gaat. Leuk filmpje, we gaan hem gewoon even plaatsen op onze, op de, onze site. Ja. ja, goed, hoe meer aandacht je krijgt, hoe meer mensen denken... Oh, dat ga ik ook even doen. Ja, nou ik ja, neem ook al laken mee, ik ga ook naar Zandvoort ja, te kijken of ik weer kan springen. Met, met gewoon vier wasknijpers, we hopen dat hij niet uh, <laughs> ja. stuk gaat. Ik neem een paar maar ik heb een hele grote stevige. Ik heb mijn oma nog gekregen. Die ja. kan hem wel wat hebben hoor. Die kan zeker als ik naar beneden spring, kan hij het halen houden. Nou goed, ja. het, is wel, uh, het was spannend of ze er niet op een van die auto's terechtkomen die eronder staan, zie ik. Nou, zeker. Die kan denk ik wel een beetje, een beetje sturen. Misschien. Roel de Reus, die had een uh, wens. En uh, die had er heel vaak over ge gepraat al tegen allerlei mensen. En uiteindelijk kwam die wens kwam bij uh, Albert uh, Heijn Forst terecht... En die is van de Stichting Hartwens. En die had er zo aangehoord: dus, Oké, okay, dus jij wil eigenlijk op het nieuwe circuit van Zandvoort. Wil je wel een rondje rijden? Omdat ze de nieuwe bochten hebben gemaakt. Die, die, die kombochten. Die wil je wel eens uitproberen. Nou, en dat werd gehoord: die wens. De man is 69, normaal zit hij op een scootmobiel. En eh, nou kon hij plaatsnemen in een, een Clio, was dat, geloof ik. Hè? Een, een versnelde Clio. En dan gingen ze een rondje rijden. En een van die mannen die reed was Dylan. En die had pauze, die had gezegd... Ajo, ik heb even pauze, stap in mijn clio. ik rij even een rondje met jou over de baan heen. En toen kwam je uiteindelijk uit deze roel, de reuze moest terug op zijn uh, scootmobiel. En dacht jezus, dat ding gaat echt niet vooruit gewoon. Ja. Jezus, kan dat ik hem inruilen? Hij terug naar het circuit, kan ik hem op laten voeren bij jou? Nee, gek, wegwezen nou. <lacht> nee, gek, hoor dan. Ja. Ja. Uh, de politie heeft afgelopen woensdagmiddag in diverse locaties in Zandvoort en Bentveld controles uitgeoefend. En uh, ja, er zijn toch 22 bestuurders op de won geslingerd. 18 hebben een procesverhaal gekregen voor het overschrijden van de maximale constructiestellen. Dus die waren gewoon opgevoerd. En uh, vier personen die uh, reden zonder rijbewijs. Oké. Okay. Ja, en uh, ja, ze controleerden op diverse plekken tegelijk. En de meeste boetes werden echt langs de Zandvoortselaan uitgedeeld. Ja, ja, ja, altijd ja. spannend. Ja, mijn zoon heeft ook een scooter. Dus die, die vrienden die je dan horen, weet je wel. Hij heeft dan geen opgevoerde. Maar je hebt van die gasten die een opgevoerde hebben. En dan hebben ze een, een, een, een afstandsbediening. En dan kan je dus met die afstandsbediening... kan je hem dus in één keer terugzetten naar 30 km per uur. Maar als je dat heel hard gaat, dan ga je over de kop, hè, denk ik, of niet? Nee, nee, je kan hem alleen terugzetten als je weer, weer stilzet. En dan pas kan je hem terugzetten naar 34 km per uur. Dus ja, toen was er ook een gast heel stoer aan het doen met zijn scooter. En je begrijpt het al, de politieagent reed erachter, had het niet gezien. En toen to klokte ze toch 50 km per uur. Dat ja. vonden wij vroeger een hele normale snelheid, maar dat mag niet met de scooter. Dus die Hij had mag zijn... Die krijgt een wok, noemen ze dat dan. Niet een gerecht in een bakkie. Maar dan wordt hij zeg maar, opgepakt en dan uh, die gaat dat, uh, die scooter gaat ergens naartoe. Moet hij afgevoerd worden, moet hij opnieuw gekeurd worden. En dan moet je daar naartoe. Het kost klappen met geld oh, allemaal. Wat geld. Oh, wat oh man. Allemaal. Goed, nog een ander bericht is. Um, even kijken. Hoor. Uh, oh ja, de Nieuw Noord moet beter worden ontsloten. Bij de Formule 1 uh, uh, met racedagen. Vorig jaar zijn er plannen gemaakt en ze dachten zo, dat moet misschien niet even anders Er is een idee over een loopbrug over de Van Lennepweg om de bereikbaarheid dan eerder al beter te de waarborgen. Maandagavond is namelijk een digitale uh, info -avond geweest... voor de bewoners van Zandvoort. Wat gaat er precies gebeuren tijdens de Formule 1 dagen? Twaalf treinen gaan er rijden tussen Amsterdam of Haarlem en Zandvoort... waardoor de spoorbomen constant dicht blijven. Uh, de knipperlichten en de bellen gaan wel uit... dat is wel lekker voor de bewoners, anders wordt er helemaal knettergek van. Dus je moet wel elke keer omrijden. En in Nieuw-Noord komt de grootste fietsenstalling ter wereld. Ja. En er is eigenlijk bijna geen auto meer toegestaan in Zandvoort... Alleen als je hier woont. En uh, alles wordt maximaal uh, oranje gekleurd natuurlijk. De bussen worden ingezet, ook vervoer. Een ja. grote parkeerlijn bij Harlem. Dat wordt, was wel ingezet. interessant. Ik heb ook, Schiphol, ik heb ook geluisterd. Limburg, ja. Allemaal op Ja, ja. Ik, ik heb ook geluisterd naar uh, al die informatie. Het was echt. Uh, ja, het De... was prima om, uh, om het allemaal te horen wat er nu allemaal precies gaat gebeuren. En ook als okay. je weet dan inderdaad, sporen uh, overgangen, die zijn dicht. Ja, dan moet je gewoon de rekening mee houden. Zeker als je net in die wo Noord woont. Ja. ja. Dan moet je bij het station uh, uh, naar boven lopen of uh, met de fiets. En uh, ja, dat soort dingen. En dan hoeven al die fietsers dan in Noord. En dat is dan via het tunneltje worden mensen dan geleid. Als je uit, uh, vanaf Kraantje Lekkers naar de Zandvoort gaat. Dan, dan word je eigenlijk onder dat voetgangerstunneltje onderdoor geleid. Ja. Uh, je hebt dat... Uh, bij de eerste fles van Nieuw Noord heb je een tunneltje en dan kan je daar je fiets neerzetten. En dan moet je nog lopen naar het station. Dat is toch, het is toch wel vrij uitputtend hoor, allemaal denk ik. Het wordt een hele groene race, zeggen ze hier ook al. De bedoeling is dat 42% allemaal op de fiets komt. Ja. En nog even één ding, mocht de regering bep bepalen en zeggen aan mezelf van ja, nee, dan gaan we gaan toch alles weer aanscherpen, want de besmettingen lopen op ziekenhuisopnames. Geen publiek, dan gaat alles niet door. Die achterdeur hebben ze, hè. Daar gaan ze gewoon niet optreden. Of optreden gaan ze gewoon niet rijden. Omdat ze zeggen, ja, er moet gewoon wat geld verdiend worden. Er moeten wel mensen naar Salswit komen, anders is het gewoon niet haalbaar. Dus ja. houd dat in je achterhoofd. Er is ja. een achterdeur die in één keer open gaat en alles gaat eruit. Ja. Uh, komende zondag om 4 uur uh, wordt uh, de aflevering van De Helden van Nu uh, wordt er herhaald. Of, of gewoon of, uh, over. Uh, het gaat dus over het gezin van uh, de ouders van uh, Carmen en Delfine. Want Carmen heeft een metabole ziekte, een ziekte waar geen behandeling voor is. En uh, moeder Bettina vertelt al uh, dat uh, ja, ze, ja, ze, ze zou niet zo oud worden... maar inmiddels is Carmen 7 jaar. Maar ze heeft dus een, een enorme schade aan hun lichaam door deze metabole ziekte. Dus uh, ze voelen op zich geen helden. Carmen is hun held. En uh, de aanleiding van alle bezoeken aan het strand hebben de eigenaars dus van Buda Beach... besloten om in actie te komen met de uh, kustenaaris Marianne Rebel... En uh, nu zijn ze dus uh, geëerd dan uh, in het programma, SBS-programma, De Helden van Nu. Oké, okay. nou, ja, hartstikke mooi. Verder is het natuurlijk ook te melden dat het een beetje een romantisch is in de VVD hier in Zandvoort. Ja, ja. een aantal mensen die eruit stappen, Belinda Keurissen en uh, uh, Elle Verhey uh, die hebben ze gevraagd om te stappen. Die stappen we niet op. En nou, ja, goed, ach, man, dat gaat toch een tijdje door. Terwijl eigenlijk nu in de Zandvoort daadkracht nodig is. En dan moet je kijken naar financiering. En nou, er gaan heel veel dingen aan blijven liggen. En daarvoor zijn mensen toch in de VVD eh, boos en ontevreden. En vinden dat het allemaal anders moet. Sterkte, ik dacht dat het een beetje rustig was in de politiek, maar het gaat allemaal weer. De verkeerde kant op. Nou goed, straks de stand voor... Of niet de Jolandekeuze. Of heb je hem al klaarstaan? Nee, hè? Ja, nou ik heb hem eigenlijk uh, op onze Facebookpagina... heb ik die ene gezet. Oké. Okay. Dus dan zou ik maar snel moeten hebben. Nee, ja, ik doe eerst wel andere, maar dan. andere Precies, dan doe eerst Precies, ik doe eerst nog wel even een... Uh, Goud van Oud. Ik vandaag een beetje naar oude bak aan het kijken. Ik denk wel, ik heb best wel heel veel leuke oude plaatjes. Vijf jaar oud, dat noem ik al oud hè. Als J. Desolate. Chunks of me. You're a shark, and I'm swimming. My heart's down, thumbs as I bleed. I know your friends. I'm sniffing. Triangles are my favorite shape. Three points, with two lines. So and Desolate. Zwivel dit hè? Ja, desolate van uh, um, uh, ja, desolate later betekent dat, hè? Dus ja, is klopt. Maar nou, als allemaal. je zo'n gevoel krijgen. op deze plaat een beetje desolate, een beetje, beetje ja. apart. Goed, het is later uh, morgen Straks, uh, straks uh, Jolande Keuze. Kom ik nou elke keer op de Stanfordse berichten? Je hebt wel gehad. Je hebt wel gat, man. Let eens op. Kijk ja, naar het Ja, Het is interessant, want je wordt gewoon uh, door ons uh, beïnvloed. Nou ja, goed, nog even uh, andere leuke berichten. Ja. Ja. Er is een man in Turkije die wil heel graag stoppen met roken. Ja? En omdat hij dat gedaan heeft, heeft hij deze 42-jarige Ibrahim... heeft hij zijn hoofd laten opsluiten in een kooi huh? en heeft de sleutels weggegeven. Echt waar? En hoe eet ja. hij dan? Huh? Hoe eet hij dan? Nou, uh, om als, uh, zijn vrouw heeft een sleutel en zijn zoon en zijn kooi gaat enkel open om te eten of te drinken. Jee, ben je bent er gewoon loozer dan ook, hè? Dus je gewoon niet op banen zeg maar. Twee pakken rook die per dag, hè? 26 jaar lang. Dus dit is gewoon echt cold turkey. Ook, ik kan me voorstellen dat de familie daarmee wil werken. Want je ja. blijft schilderen ook. Nieuw behangvlakken. Oh man, je wordt er ja. helemaal gek van gewoon. Alles valt gewoon van de wand de, ja, toen ik af. gestopt was met roken, vond ik het wel altijd... Een, als er iemand vlak in de buurt dat een sigaret opstak of zo... Dan ging ik wel af in die rooklopen even. Toch? Even oh, ruiken. Dan een keer, ja. Ja. Ja, Ga je al een beginnen, beginnen? ik heb je hier vast? Natuurlijk. Schade ondervonden natuurlijk. Ja, natuurlijk. Om het meeroken. Ah joh, ik ben lekker al uh, 21 jaar gestopt. Kijk. Goed, ja, ik vind dat bijzonder voor sommige mensen. Mijn vader was ook heel lang aan het roken. het, stopte niet. Heeft hij heeft zomaar even zeven jaar niet gerookt. Met een gegeven moment ging hij weer roken. En zo heeft hij echt wel het jaartjes gerookt en dan had maar weer gestopt. En nu rookt hij ik vol dertig jaar niet meer of zo. Is, ja, ja. Ongelooflijk, wel, ja. Heb Goed, jij echt gerookt? Ik heb het al geprobeerd. Na nou, het zien van de film van James Dean dacht jij... Ja, rook is stoer. Dat wil ik ook. Ja, ja. Maar toen kreeg je een hoest aan het En dacht ik... nee, doe maar niets. Ja, net uh, zoals die Marlboro Cowboys. Ja, zoiets. Die, uh, die zo reed dan op zo'n paard. Ja. En Lucky Luck, die had ook altijd een. Uh, altijd een chickie aan vandaar, ja. vandaar had je ook die Lucky Strike. Hè, ja, klopt. Ik weet, ja, nou, weet niet of dat er iets mee ja. te maken hebben. Maar goed, die worden nog steeds allemaal voor de rechter gesleept. Want die hebben alles rook gestimuleerd. Ja. Ah, als je die oude reclames kijkt ook voor roken. je denkt, dan zie je af en toe. Ik, ik heb wel eens een reclame gezien over een baby die dan adviseert om haar uh, moet er maar even een sigaretje op te steken... en dan wordt ze lekker rustig van. <laughs> en de baby <laughs> met, met, de ba met de baby ernaast. Ja, die werd ja. ook heel rustig. Vandaag ging je in de krant lezen dat de oudste oorlogsheld Kenneth Mayhew... is overleden op 104-jarige leeftijd. Hij uh, uh, uh, uh, uh, heeft onder andere in Nederland heeft hij, uh, gestreden bij uh, verschillende plekken. Uiteindelijk heeft hij na de oorlog heeft hij ook uh, nou is hij geëerd natuurlijk. Hij is ridderig gemaakt... En toen uiteindelijk uh, is hij in 1981 is hij uit het, oh nee, na de oorlog is hij meteen uit het leger gestapt, is hij een bedrijf begonnen, hij, uh, een transportbedrijf, uh, hij heeft verschillende dingen opgezet. En uiteindelijk kwam hij toch weer in, in de jaren 80 is hij langzaam toch weer bij de herdenkingen en de vieringen is hij weer tevoorschijn gekomen. Maar op een gegeven moment, na een paar jaar is hij verhuisd. En toen is hij eigenlijk een beetje uit beeld geraakt. En toen dachten ze in de jaren 90 vast overleden. Vast overleden. Toen ging het hier in Nederland. verschenen hij weer op allerlei herdenkingen. En toen zagen ze hem. Toen dachten ze van: hé, hey, we moeten hem toch weer eens gaan benaderen. En toen uiteindelijk hebben ze nog contact gemaakt. En er is ook een foto bij, uh, bij het bericht. dat deze Kenneth Mayhew. samen met uh, onze koning. en natuurlijk die andere man, die uh, de pas zijn opspraak kwam natuurlijk. Marco Kroon is gefotografeerd. En deze man is een van de laatste strijders die nog leeft natuurlijk. Het is wel heel bijzonder. Zodra de oorlog uitbrak in de jaren 40 heeft hij zich aangemeld. En heeft hij zich verdienstelijk gemaakt. Hij heeft echt uh, heel veel dingen overleefd. En heel veel uh, uh, slagvelden meegemaakt. Okay. Goed. Nou, dat, uh, nog even iets anders uh, muziek. Ja, ik zal de aandacht. De en... Daar wordt nou wel eens tijd voor. Ja, Kom nog wel een uur aan. Ik heb... Ik, ik heb ik had hem ook, oh, hier. hier. Oh, je hebt hem, ja. Daar is hij. Mister Props, die is vandaag ook jarig. Hij is van 1984. 37 jaar, zeg ik dat goed? En uh, hij was heel bekend met het nummer Waves. En hij, hij had die vijf keer platina, maar dit is ook wel een heel mooi nummer. Dennis Princewell Steer heet hij eigenlijk. Nou, Mister Props klinkt beter. Oké, okay, do it again. 85, something wrong mommy crying down. wasn't me nosebleeds empty fridge no groceries tea drops running down my face it's just one of those days if you were me with me someday i think the first thing you would say is some lie i've made some mistakes in the past but something up to the sky, what should I do, just run away, the pistols on me but it's not mine I say, it's like it's all falling out of place, but I see it much clearer now, I see it much clearer now, so much clearer now. een beetje het idee dat ik zo zing. Maar het is wel mooi, Mr. Props. En dat heette Do It uh, All, All Again. Hij ja. is vandaag jaar 37. Wordt hij gefeliciteerd. Ik hoop dat je het wel een beetje een grote feestje hebt. Dan. Dit klinkt dan niet echt een heel leuk feestje. Eigenlijk heet hij het. gewoon Dennis. Dat vind ik vind het ook wel heel grappig. Mr. props. Hé hey Dennis. Hé hey Denny. Hey. Dus, uh, Dennis, rust, uh, schenk eens nog even een biertje in. Het kan allemaal koolgeel zijn er. Nee, wat? Nee, koolgeel. Oh, sorry, ik haal ze door elkaar. Goed, het is uh, bijna weer tien uur en we kijken nog even in de krant. En we lezen onder andere, er is weer een nieuwe ruimtewedloop. En dat gaat dan uh, meer over filmen. Ja, je hebt natuurlijk heel veel films over de ruimte. Maar er zijn nog niet zo films gemaakt in de ruimte... En Rusland en Amerika zijn er druk mee bezig. Er wordt af en toe wel beeldmateriaal uit de ruimte gebruikt voor films, maar om echt een film te schieten in de ruimte, dat schijnt echt iets wat ze graag willen. Ja, Tom Cruise moet het natuurlijk gaan doen. De man is nog hartstikke jong, 58. <laughs> Die gaat natuurlijk gigantisch trainen weer. Hij gaat helemaal over de top. Ach man. Echt, die was soms een beetje vermoeid van dat soort mensen. die doen ook eigen eigen stunts. Ik heb wel eens stunts zien doen die hij doet. En dan loopt hij daarna. Loopt hij echt wekenlang met kruk. Omdat hij dan zijn voet heeft stuk gesprongen. Alles voor een beetje sensatie. En een Russische actrice. Julia Persild. ja. Het Russisch, ik weet, ik spreek het dus waarschijnlijk niet Russisch genoeg uit. Nee, maar goed, die, uh, die was uh, geselecteerd. En in Rusland uh, hebben ze dat al heel lang aangekondigd als ze ermee bezig zijn. Ze moest nog wel even uh, een cursus doen. En ze moest ook nog wel even een uh, selectie doorkomen. Onder andere moesten ze 800 meter kunnen rennen in zoveel minuten. En ze moest ook 20 minuten uh, zwemmen. En nou, goed, ze moesten al even een hoge duikplank afspringen. Ze moesten allerlei dingen doen om uiteindelijk zeg maar, uh, fit genoeg te zijn om in de ruimte te gaan. En daar gaan ze dan in het ISS station gaan ze filmopnames maken. Ze denken wel van, ja is dat nou heel spannend? Het is namelijk gewoon een, een koker bij in rondloop. Daar kan je niet echt heel veel spannende hoeken pakken met films. Maar goed, ze willen toch een soort uh, ja, trots hè? om dat aan te tonen dat je daar films uh, hebt gemaakt. Nou ja. Waarschijnlijk uh, wordt het een eenzame film, zeggen ze ook maar. Een man in ruimte of een, de, de vrouw in de ruimte is alleen achtergebleven. Oké, okay. we zullen het zien. In uh, Italië heeft een jonge Italiaanse vrouw per ongeluk zes doses van het Pfizer-Biontech-vaccin uh, gekregen. Hè? Ze staat nu onder observatie in het ziekenhuis in Tuscany, maar ze maken het goed. Maar de vrouw uh, moest zich aanbieden voor een injectie. Ja. Maar de verpleegster die de strik toedient, gisteren zich en gaf gewoon die 23-jarige stagiaire. Geneeskunde de volledige inhoud van de spijt. En die bevatte zes doses. Oké. Okay, er zijn vijf anderen niet gevaccineerd. Ook dat nog, hè? Oh, En dat... uh, waar er is getest tot vier keer de normale dosis. Wat er gebeurt na injectie met zes, dat is dus nog niet bekend. Maar ja, so far zo so goed. Ze, ze, ze leeft nog. Ja. Ja, zo moet je het ook niet. Ze leven nog in ieder geval. Bijzonder. Ja, gisteren hoorde ik in uh, het van het was een of televisieprogramma... het ging over dat ze, uh, een of Nederlands bedrijf... toch achtergekomen dat de anti... Um, noem je dat weer? Anti ja, de anti-dinges. Uh, de antistoffen eigenlijk het probleem waren met de coronavirus. En daar zijn ze van het tiek mee aan het zoeken gegaan. En het bleek dus dat de antistoffen eigenlijk in de overdrive gaan. En daar moet iets mee gebeuren. En uh, Dus nu uh, zat Helen van Rooij aan tafel. Die had haar uh, autisme... Corona net een beetje En Ik dover helemaal niet. zeg van maar, oké, okay, maar die antistoffen. Uh, maar als je dan straks het vaccin ingespoten krijgt, gaan die antistoffen dan ook niet uh, in de overdrive? Dan is je dan heel stiek. Nee, maar dat is een gese geselecteerd mensen die het kunnen krijgen. Ja, ja. oké. Okay, nou, weer uh, onrust. Ja, ja, ja, je weet nooit wat mensen, waar, waar mensen op uh, aanslaan. Nee. Dat is het moeilijke. Dat is het heel moeilijke. Maar goed, het is dus een Nederlands bedrijf. En als het een of de zoveel miljoen is, ja, uh, moet je dan die andere hoeveelheid van, van dat miljoen niet uh, vaccineren... terwijl die uh, juist ermee gebaat zijn. Dat is het moeilijker. Ja, maar het gegeven is dus... Het, de antistoffen dus... die eigenlijk niet het virus zelf... maar de antistoffen... dus je lichaam gaat eigenlijk in de overdrijf. Dus... Dus het virus is eigenlijk niet gevaarlijk. Maar die antistoffen die weten hun werk niet al goed, nee, goed te doen. Precies, dat, dat, dat, dat, dat was dat allemaal. Ja, daarvoor in Afrika staan die antistoffen al veel meer aan. Op links of op rechts, heb ik al eens gehoord. En die kunnen dat vaccin veel beter, of de, de, virus veel beter aan. Oh, dus ze dus moest daar te, niet vaccineren? En maar in, in India thing. niet dus, hè? want daar is nee, het India we helemaal niet. mis. Nee, klopt, dat is wel weer maf. Je denkt, van daar is de, uh, de hygiëne ook niet zo heel erg goed geregeld. Dat zou kunnen zijn dat ze daar ook wel uh, de beter tegen kunnen. Niets, Dat echt duidelijk, Dat kunnen ze totaal niet, uh, niet tegen. Goed, een van de laatste plaatjes voor. 10 uur dames en heren. Eentje waar ik op werd gewezen door. Uh, of vaste luisteraar, Peter. Ah, hoch Leuk vrolijk plaatje. Nee, to be. This is small he could prove it. Well, is get me music this is who could love me you know this ain't no rocks and music this is new for music this is old for music this is i paid attention now so this is prediction music oh who could let me use it is hè? Nee, natuurlijk, dat is altijd brisant. Ja, zeker brisant. O, oh, Rutte. Daar heeft het helemaal niet over gehad, toch? Nee, nee dat nou, is dat niet lager. Alles moet anders. anders. Gewoon niet meer. We, gaan, we gaan alles anders doen. Ja, nou, dan bij nieuwsuur aanschuiven. Maar ik ga niet alles veranderen. He? Oh. Wat? Okay. wat? Je had toch gezegd dat alles zou veranderen? Ja, nou ja, we gaan wel even wat dingen veranderen, maar niet alles. Nee. Goed, had een podium gekregen. had wel alle aandacht om niks te veranderen. Ja, precies. Ja, Het is echt zo bijzonder, die man. Echt, ja. uh, zo, maar goed, er zijn nog steeds partijen die met hem meewerken. Ik denk ook van, ja, hij heeft wel heel veel stemmers gekregen. Dus, ja, zou jullie het nu nog, nog te... krijgen? Dat is de grote dat vraag. Dat is even de vraag, ja. Je zou gewoon helemaal opnieuw moeten beginnen. Jongens, opnieuw de, de verkiezingen uitschrijven uh, uit gewoon. Ja, zo nummieters. Nou goed, je had maar nog iets over... Afgelopen vrijdag is er een artikel uh, gepubliceerd in de tijdschrift MET. Ja? En er is een studie gedaan dat zoogdieren kunnen ademen, tussen aanhalingstekens via hun anus en mensen mogelijk ook. Dus nou, dat is wel heel leuk. En, uh, ja, uitgaat wel zeg je al maar in, dat vind ik lastig. Ja, uitgaat ja. prima. Ja. <laughs> maar ja, het is wel zo van de reacties die er ook zijn, van nou ja, want ik adem wel regelmatig uit, maar dat zullen ze vast niet bedoelen. En, uh, en ze zeggen ook, heb je naast mond-op-mondbeademing straks ook mond op beademing Dat is ook wel uh, een beetje apart. Oké, okay, maar van... waarvoor waar, waar zou je dat willen? Waarvoor waar zou je ja, via je ik, ik Want dan zou je dus eigenlijk niet moeten kunnen verdrinken. Want dan zet je gewoon je anus open. Ja, maar dan loopt het water naar binnen. Ja, en er ik... zit zuurstof in. Ja, maar ik bedoel... Maar, maar... Ze, deden, ze deden het eigenlijk met een soort vloeistof... die al veilig was bestempeld. En uh, die werd er rond de, de ares van, van, van de dieren gevreven. Ja. En uh, ja, het scheen te helpen. Mensen okay, met ademnood kunnen op deze manier worden geholpen. Al dus een van de onderzoekers... Maar we gaan er ongetwijfeld meer over uh, horen. Want dit, uh, dit is wel. Maar wacht, in, uh... het is niet alleen dus dat je kan ademhalen via je anus. Maar je kan dus ook. Uh, wa uit water kan je dus zuurstof halen via je anus. Ja, dat, dat dus... was er eigenlijk een speciale vloeistof waar meer zuurstof in zat. Maar ademhalen. Ik bedoel, je anus staat natuurlijk helemaal niet in. Uh... Ja, heel ver in verbinding met je longen, maar je, ja, het moet overal nog langs. Heeft het dan te maken met het feit dat we gewoon in die buik ook altijd vloeistof aan het inademen waren? Ja. Misschien ging dat ook al via de anus? Ja, lucht om... gaat toch via je mond, gaat het door je lichaam en dan uh, komt het onderaan er weer uit. Ja. Dus, maar ja, dan, gaan, dan krijg je wel een stinkende boeren als het andersom gaat. Oh, jeetje, <laughs> slecht adem. Ja, ik ben vandaag een tijdje via mijn aders aan het ademen. Oké, okay, doe ja. dat maar niet. Draai het maar weer om. Oh, moet even kijken waar het knopje zit. <laughs> dan weet ik ook zo niet hoe ik het voor elkaar ja. moet krijgen. Nou goed, vandaag uh, staat in de krant een heel groot stuk over onze eigen koningin Maxima. Die wordt maandag, wordt ze vijftig jaar oud hè? Ja. Joh, hebben ze niet goed geteld of zo joh? Dat kan toch helemaal niet? Wat een mooie vrouw voor 50. Ja, zeker. zeker. Maar goed, ze hebben elkaar in het najaar van 1999 ontmoet. Al 22 jaar zijn ze samen hè? Althans, uh, 20 jaar geleden hebben ze elkaar ontmoet. Er kwam toch al even verhalen over dat hij een Argentijnse vrouw zou hebben ontmoet... En uiteindelijk zijn ze het ook al op de televisie geweest. Hebben ze een verloving aangekondigd met uh, Beatrix er nog bij. Het ging allemaal een beetje knullig. En uh, Maxima weet de, heeft de harten veroverd. Het is, een, het is een nooit zo'n populaire oranje geweest. Hè? Oranje. Nee. Nee, het is, nee. Ze is nee. mooi, ze is gevat en ze doet goede dingen. Nou ja, ik denk dat ook ze haar helpt dochter, hem af en toe uit. Die middelte, die wordt ook wel een hele populaire oranje die zo op haar lijkt. Maar het is gewoon, ze hebben zo'n leuke uitstraling. Ja. Klopt, nou ja, goed, uiteindelijk eh, af en toe is eh, onze bliksemafleider heel mooi. dan zit ze erbij op de achtergrond en knikt ze een beetje, ja ja, stom hè. Een beetje dom, zegt ze dan. Ja. Dus, ja nou, goed. nou, ik ben wel nieuwsgierig naar die, uh, naar die uh, interview. Is dat dit dinsdag of zo, hè? Goed. Ja, dat is wel, wel eens kunnen. Ja. Maandag of dinsdag. Ja, Ga kijken. 50 jaar oud. Nou goed, uh, dit is toen uh, Prettig weekend. Ja, Spreek tot volgende, volgende week, week. Oké, okay, hoi hoi. hoi.